8 uur. Gert Kluk met het NOMS journaal. Bij een brand in een politiebureau in Venezuela zijn 68 doden gevallen. De brand brak uit kort nadat een gevangene had geschoten op een bewaker. De oorzaak is nog niet duidelijk. Aanvankelijk werd gezegd dat gevangenen matrassen in brand hadden gestoken bij een ontsnappingspoging. Reddingswerkers moesten een gat in de muur van het politiebureau slaan om gevangenen te bevrijden. Na de brand braken rellen uit.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 Nobelprijswinnares en kinderrechtenactiviste Malala is weer terug in haar thuisland Pakistan. Dat is voor het eerst sinds de aanslag op haar in 2012. taliban strijders schoten haar toen door het hoofd... omdat ze zich inzetten voor de toegang tot onderwijs voor meisjes. Malala blijft naar verwachting vier dagen in Pakistan. Wat ze in die tijd gaat doen is niet bekendgemaakt vanwege haar veiligheid. Eindexamens op de middelbare school moeten anders worden afgenomen, vindt de VO-raad...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 Het lagere aantal komt volgens het bureau doordat Pasen vroeg valt. En omdat de weersverwachting niet zo best is, wordt er vooral minder gekampeerd. Het weer, opklaringen, vrijwel overal droog. De temperatuur ligt nu net boven nul. Later vandaag bewolkt, en af en toe zon. Er kan een bui vallen en het wordt vanmiddag ongeveer 9 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja.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 Even afwachten wat de bedoeling is. Zouden we zouden naar het raadhuis, uh, raadhuiszaal zouden we komen, geloof ik. Daar hebben ze een uh, gemeentelijke debat over de verkiezingen, natuurlijk. Over de stemmen van 21 maart. Maar de verbinding is er nog niet tot stand gekomen. Dus ik neem maar dat hier niet stop wordt gedraaid straks. Nee, we wachten wel op verbinding. Ik hoop nog wel ruis. Nou goed, we wachten af. Misschien draaien we gewoon even een plaatje. Dat is misschien een aardig idee. En uh, dan zullen we zien hoe dat afloopt. Wat zeg je? Praat in de microfoon. Nee, maar niet kwalijk. Ik dacht nog niet dat we in de lucht waren. Ja, we zijn in de lucht. Gezellig. Ja, gezellig. We gaan we gewoon even plakken er nog even een, uh, een stukje aan vast. Ik ben heel benieuwd hoe de uitzending gaat worden. Ja, en of we er iets van leren. Eerst maar even muziek, -shock machine. Skip the small dog There's no need Dit is, zo. Dit is CFM Zandvoort uh, vanuit uh, de studio. Waar nu uh, momenteel live het uh, raadsdebat, het uh, lijst, plaatsvindt uh, in de gemeente Zandvoort. Wij schakelen over enkele seconden live over naar het uh, gemeentehuis van Zandvoort. Tot de 12 uur zullen wij live zijn met het uh, lijsttrekstdebat. En uh, aanstaande maandag zullen wij het live, live zijn vanuit de kolf. We hebben een programma met drie stellingen, die gaan wij voorlezen. En voor de luisteraars aanwezig zijn... Lijst 1, OPZ, Joop Berendsen. Lijst 2, VVD, Martijn Hendricks. Lijst 3, D66, Gerard Kuipers. Lijst 4, Gert-Jan Bluis, CDA. Lijst 5, GBZ, Astrid van der Veld. Lijst 6, PvdA, Maaike Koper. Lijst 7, Sociaal Zandvoort, Willem Paap. Lijst 8, PVV, Marco Deen. Lijst 9, GroenLinks, Karim El-Kabali. Lijst 10, Queer, Janine Bouwman. En lijst 11, Amsterdam AC, Wim Peters. Welkom, Joop. Ja, u ook welkom, uiteraard van mijn naam kant af. We gaan met de eerste stelling beginnen. En dat is een hele pittige, lijkt het wel. Die hebben we gevonden in het, uh, in het programma van Queer. En het gaat over... prostitutie hoort bij een moderne badplaats. Wat vindt u daarvan? Janine. Oké. Okay. Um, en ik moet het heel kort houden, een minuut. Ik vind dat je prostitutie uh, niet moet wegstoppen. Um, ik uh, woon in uh, district 1012 in Amsterdam midden in de wallen... en uh, doordat deze me uh, meiden daar werken... heren daar werken... hebben ze toch een zekere sociale bescherming... die zo gauw iets ondergronds gaat... Uh, hun rechtszekerheid for fors uh, weghaalt... en... Um, als je het goed organiseert als gemeente een gezonde wisselwerking krijgt van mensen die uh, dat opzoeken. En de mensen die er werken. Ik moet binnen de één minuut blijven. Dat was de minuut. Wie wil erop reageren? Mevrouw Paap, PvdA. Uh, mevrouw van PvdA. Neem die kwalijk? U. Volgens mij was meneer Bluis. Nee. Oké. Okay. De microfoon leek op uw mond te staan, ik niet kwalijk. Meneer Bluis. Nou, met Bluis ja, het staat bij ons niet in het uh, programma. Het, is, het, is, het komt natuurlijk denk ik uit, uit Amsterdam. Dus ik verbaas me wel een beetje dat we daar nu hier een mening over moeten geven. Maar als het vele ineens zich hier gaat voordoen, dan zou je daarop moeten inspelen. Klaar. En het, het, hoort, bij, het hoort wel bij het leven. He? Dus wat dat betreft... Uh, maar we hebben het probleem, hier, of we hebben de discussie hier niet gehad. We hebben het een keer gehad in, in mijn lange leven dat er eens een keer een nood over aangenomen. Maar verder als het zich voor gaat doen, zou je erop moeten inspelen. Want het, het hoort wel bij de maatschappij. Iemand anders? Meneer Berensse, OPZ. Uh, uh, uh. Ik vind dat het erbij hoort. Maar ik weet niet of ze hier een prostitutie willen doen, waarbij de oude partij de grootste partij is. Oh. Uh, nou, ik vind dat het er inderdaad bij hoort. Maar de vraag is of uh, mensen dat willen... waar de oudere partij de grootste partij is in Berens. Ja, ik dacht dat ik net al het woord had... maar uh, dat heb ik kennelijk verkeerd begrepen. Uh, ik begrijp niet wat de oudere partij met prostitutie te maken heeft... maar uh, dat, dat verband ontgaat mij even... Um, ik ben het uh, grotendeels met uh, meneer Bluis eens, van uh, wij hebben dat probleem hier niet. Of ik zou het niet als een probleem willen uh, uh, schetsen. Het is een maatschappelijk verschijnsel, dat is, uh, dat is duidelijk. We hebben dat hier in Zandvoort niet. En wat, uh, wat mij betreft als oudere partij uh, woordvoerder, zou ik in ieder geval willen zeggen, wij uh, staan ook niet te trappelen om dat te faciliteren. Meneer Kuipers. Meneer Kuipers. Deze... Ja, ik, ik zou bijna willen zeggen, want dit is een discussie die natuurlijk in heel Nederland wel vaak gevoerd wordt. Prostitutie hoort een beetje bij Nederland. We hebben een vrij tolerant uh, beleid op dat vlak. En ik snap ook wat um, vanuit Queer wordt gezegd. De bescherming van mensen die in het vak zitten is belangrijk. Ik denk dat we tegen elkaar moeten zeggen, de wantoestanden die erbij horen, die willen we niet. Dat hoort er niet bij. En we hebben nu al beleid in Zandvoort dat als men een vergunning aanvraagt, en het dus ook bekend is... Uh, dat het uh, theoretisch is toegestaan. Uh, in hoeverre het een actueel onderwerp is in de politiek, uh, dat betwijfel ik. Het is wel een, uh, een spannende stelling, dus jullie hebben je werk goed gedaan. Mag, mag ik daar, uh, het staat in een partijprogramma van Queer, daarom is het nu een actueel onderwerp, meneer Kuip. Twee seconden gewacht. Ja, ik herken ook niet of het nu speelt in Zandvoort. Wij hebben er ook in ons verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid niets over gezegd. Maar wat ik er persoonlijk over zou willen zeggen. Dat als het speelt en er beleid op gemaakt wordt. Vind ik het heel belangrijk dat het niet ondergronds gaat. Maar dat het bovengronds is. Zodat je voor de dames en heren die werkzaam zijn in de sector goede leefomstandigheden kan regelen. Nou, ik, ik beluister dat uh, men het hier uh, uh, zegt men in zijn algemeenheid uh, uh, niet als een probleem ervaart men, uh, ik hoor ook in ieder zeggen dat uh, het bij de, de maatschappij hoort um, bij het aantrekken van, to uh, van, van, van, to uh, van toerisme moet je als beleidmakers erop instellen dat uh, wellicht uh, de prostitutie ook een, een andere schaal gaat aannemen en uh, denk van tevoren na dat het je niet overkomt. dat wil ik het echt bij. Houden iemand anders reactie? Andere partijen? Nou ja, wat hiervoor ook al is gezegd. Het is natuurlijk wel wanneer dit ooit gaat spelen in Zandvoort. Van belang dat we met z'n allen wel er goed over hebben nagedacht. Want zoals we ook weten, is het in Amsterdam soms ook niet zo uh, goed voor de mens. Het is natuurlijk heel goed als de gemeente zich daar echt over buigt. Maar er moeten we er wel echt heel erg goed over nadenken... en, uh, en niet zomaar over enig eis gaan, denk ik. Ja, nou, we praten er een beetje over... alsof er nu in Zandvoort geen regeling voor is, maar die is er wel. Um, mensen die in die branche willen werken, die kunnen een vergunning aanvragen. Uh, dat is een vergunning die de burgemeester kan verlenen. En uh, als die wordt aangevraagd en die wordt ook vergund... dan mag op die locatie, die specifieke locatie... Uh, mag prostitutie bedrijven worden. Dus het is niet zo dat wij in Zandvoort helemaal geen regels hebben. Uh, het is dus nu al een gereguleerde situatie. Uh, dat is iets anders dan de vraag of daar problemen door ontstaan... Uh, waar de politiek zich dan vaak mee bezighoudt. Maar we hebben die regulering, die hebben we al. Nou, als ik hierop had willen reageren, had ik dat wel gedaan. Ja. Dat is een goed antwoord, maar ik had graag de mening van de PVV gehoord. Als er niemand anders is, dan uh, gaan wij een stukje muziek draaien... en dan gaan we daarna naar stelling 2. Mevrouw van der Veld alsnog. Ik had inderdaad mijn vinger uh, al enige tijd opgezoken. Geef niet. Ik heb ik ook wel eens dat je dat niet ziet. Uh, de stelling, daar kan ik nee op zeggen... En waarom nee, er wordt gesteld dat we het moeten hebben... en ik vind niet dat we het moeten hebben. Als het aangevraagd wordt, hebben we daar regels voor... en kunnen we overgaan tot een vergunning... dan zal ik niet zeggen dat het niet mag. Maar moeten, dat vind ik een groot woord. Uh, de stelling zegt, het praat ook niet over moeten... het praat over hoort bij een moderne bordplaats. Oh ja, ja, dat is bijna het Dat ]zelfde. is geen moeten dus? Jawel, als het erbij hoort, dan moet het er zijn... Ja, nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt, maar... Uh, er, is een er is een beschrijvende formulering, gebruik geen normatief... en ik wil niet dat mijn normen in, uh, in mijn schoenen worden geschoven... waar ik ze niet geformuleerd heb. Uh, dat was het. Goed, uh, dan gaan we even weer naar de studio voor een beetje muziek.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 ik heb hun vaders nog gekend. Ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een Dames, en Dames en heren, het muziekje in ons dorp is afgelopen... en wij gaan naar stelling 2. Op de publieke tribune graag wat stil... zodat iedereen elkaar kan verstaan. Dank u wel. Jo. En Stelling 2, die hebben wij gevonden in het partijprogramma van GBZ... GBZ zegt, Zandvoort moet het GBZ-parkeerplan uitvoeren. Mevrouw van der Veld. Ik zal het even herhalen voor meneer Peters. Zandvoort moet, met hoofdletters, het GBZ-parkeerplan uitvoeren. Ja, die had ik al verwacht. <lacht> dat je die eruit zou filteren. Uh, Gemeente Belangen zandvoort roept al enige tijd dat de enige oplossing voor het parkeerprobleem wat in Zandvoort nu eenmaal speelt. Het betaald parkeren zou zijn met ontheffingen voor alle inwoners. Um, wij zijn van gek versleten door meerdere partijen, want dat was niet zo. Het bewonersparkeren moest het worden. Dat was hem. Argumenten die wij hebben aangedragen destijds werden van tafel geveegd. Argumenten zijn onder andere dat je daardoor de lasten... voor je eigen inwoners heel laag kunt houden. Nog een argument is dat als iedereen moet betalen van buitenaf, voor parkeren... dan kun je dat tarief ook naar beneden halen. Je regelt eigenlijk daar de druk waar je hem wil hebben. Ik bedoel, als iemand naar het strand wil... dan is het niet logisch dat hij in de haltestraat gaat parkeren... of in een straatje erachter. Dan zal hij op de boulevard gaan parkeren. Dus daar waar de mensen willen zijn, daar zal het eerst vollopen. Um, er is toen een uh, onderzoek geweest van de rekenkamer Zandvoort. En die waren het volledig met ons eens... Dank u wel. Een uh, reactie van andere partijen, alstublieft. Meneer, oh, neem me niet kwalijk. Ja. Hada. Dank u wel. Nee, ik moest even twee tellen wachten, dus ik ja. kon niet zo snel uh, gaan. Het is hetzelfde uh, systeem als tijdens de gemeenteraad. Ja, daarom, dus, dan weet uh, I, daarom wacht ik ook even. <acht> maar da, da, maar daar word er wordt ja, er niet gewacht. Toi. Oh ja, twee seconden wachten. Uh, de vraag GBZ is eigenlijk, uh, als er wijkers zijn die zegt. Uh, nou wij willen niks, hoe reageert VBZ daar dan op? Lijkt me erg logisch, dan niet. Als mensen niet willen, dan niet. Maar de parkeervorm, zoals dat belanghebbende... dat willen wij dus eigenlijk niet zien. Omdat je daarmee zo toerist-onvriendelijk bent. Dat als er een mooie dag is. Eindelijk en het dorp stroomt vol met mensen die in het dorp en op het strand willen verblijven, en dat ze dan overal lege plekken zien, maar een niet mogen staan. Ja, dat is te gek. Dat vinden wij, meneer Bluis, CDA. Nou, ik uh, ben het helemaal eens met die stelling, want hij is, hij is te één genomen. Ik denk dat je eerst een, een echt nog eens een keer een overal visie moet komen. Wat doen we met onze parkeercapaciteit? Op welke locaties hebben we die? Waar, zet, waar gaan we die inzetten? En wanneer zetten we hem in voor de bewoners en wanneer zetten we hem in voor het toerisme? Uh, want over het grote gedeelte van het jaar hebben wij geen parkeerprobleem. Dus het is wel degelijk maatwerk waarbij de belangen en van het toerisme en van de bewoners steeds goed gewogen moet worden. Dus wat dat betreft, bewoners zullen in hun eigen leefomgeving daar een stempel op mogen kunnen drukken van mij. Want als jij bijvoorbeeld woont in een wijk die aan het strand grenst en daar mag iedereen straks gewoon staan... dan doen we het, geen recht aan de bewoners die daar al jaren wonen. Mevrouw Paap, PvdA. Koper, neem me die kwalijk alstublieft. Ik, uh, Ik begrijp heel goed dat Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid overeenkomsten hebben. Ja. Zandvoortse voornamen bijvoorbeeld en achternamen. Um, Koper is de naam. En geboren getogen hier in Zandvoort. En we hebben natuurlijk jaren en dag een parkeerplaats. Probleem in de zomer, maar volgens mij moeten we twee zaken onderscheiden en dat is het toeristisch parkeren en het bewonersparkeren. En ik vind het een goede zaak als uh, het bewonersproblematiek voor heel Zandvoort wordt meegenomen, maar dan moet dat ook die informatie opgehaald worden bij heel Zandvoort. En dat betekent dat ook de mensen in Noord die willen hier ook in het dorp kunnen parkeren. Daar moeten we het met elkaar ook over hebben. En toeristisch parkeren moet verleid en begeleid worden naar de plekken die er voor toeristisch parkeren zijn. En volgens mij moet je dat sterk scheiden in de toekomst. En dat is nu nog niet goed geregeld en daar zou ik me voor sterk willen maken. Meneer Peters, Amsterdam-Azee. ja. Wij hebben in ons programma staan dat er in de Haltestraat, in het hele centrum, dus de Krocht ook en de Kleine Krocht... en het uh, Gasthuisplein... dat daar na vier uur helemaal niet meer geparkeerd mag worden. Dat, uh, dat dat een etalage moet zijn voor het dorp... met bankjes, bomen enzovoort. En uh, dat... In de, in de zomermaanden moet dat vooral plaatsvinden en in de wintermaanden kan het zoals nu zijn. En ik vind inderdaad dat uh, bewoners meer profijt moeten hebben van het uh, parkeren als uh, bezoekers. Even de microfoon uit alsjeblieft. Meneer Peters, ja dank u wel. Meneer Hendricks, VVD. Ja dank u wel. Het, het parkeren, ja dat is toch een beetje de terugkerende discussie hier in Zandvoort. Ik kan me ook herinneren dat we vier jaar geleden ook volop debat hier hebben gehad... wat allemaal wel niet zou veranderen op het parkeergebied. Nou, er is niet heel veel van terechtgekomen. We kunnen het nou weer hebben over dit parkeerplan van GBZ. Uh, maar wat het belangrijkste is... en dat is dat we gewoon een tekort aan parkeerplaatsen aan het verdelen zijn. En dat tekort los je op... door te zorgen dat allereerst minder parkeerplaatsen verdwijnen. Daarom zijn we ook blij dat we de afgelopen periode... het verdwijnen van het Zwarte Veld uh, tegen hebben kunnen houden. Maar dat is wat ons betreft de lijn voor de komende vier jaar. Zorgen dat er geen plekken verdwijnen. En dan het parkeerbeleid in de wijken zelf is de VVD-voorstander van om samen met de bewoners te kijken... met als kader dat iedereen, elke Zandvoort, in Zandvoort moet kunnen parkeren. Want het belang van de toerist speelt mee, maar dat van de bewoner ook. Je wilt niet een kilometer moeten lopen naar je auto... om morgens naar je werk te gaan. Meneer Deen. Ja, dank u wel. Ik hoor het uh, al veel uh, sprekers voor mij zeggen. Uh, kijk, de ervaring leert dat we er de laatste 4, 8, 12 jaar eigenlijk niet uitkomen... want zo lang speelt het ongeveer al... Uh, de raad en co het uh, college heeft daar blijkbaar moeite mee. Nou, ik hoor het uh, al een paar keer zeggen. Uh, we moeten naar de bewoners luisteren. Nou, dat klopt. En daar heeft de PVV een prachtig punt voor uh, in het partijprogramma staan. Dat is namelijk een bindend referendum. Uh, daar zijn wij de enige in. En uh, dit is echt een punt waarvan wij zeggen van nou, luister nou eens naar die bewoner. Maar voer dan ook uit wat de bewoner vindt. Dank u wel. Meneer Berend zo openzet. Ja, dank u wel. Um... Wij zijn het absoluut niet eens met de stelling van Zandvoort moet het GBZ-parkeerplan uitvoeren. We hebben sowieso al een hekel aan het woord moeten. Eh, wat eh, duidelijk is dat er is recentelijk een, een, een plan gepresenteerd eh, namens de rekenkamer van Goudappel en Koffing. Waarin wordt, eh, wordt aangegeven dat we nu eindelijk eens een keer beleid moeten maken. Op basis van een aantal vaste criteria die we goed uit moeten zoeken. En dat we dat beleid ook moeten continueren voor een reeks van jaren. En niet elke keer maar weer opnieuw moeten gaan praten over wat er veranderd moet worden. Um, wij zijn voorstander van, zeg maar, van het bewonersparkeren, heel duidelijk. Um, uh, het is In heel veel gemeentes is het zo waar je binnenkomt... dan wordt er gezegd, daar is je hotelkamer en daar kunt u parkeren, Arizona, van zoveel. En we hebben hier in Zandvoort, lijkt het erop een beleid... van dat elke bezoeker en toerist uh, vindt dat hij maar zijn auto... in het liefst nog in de hotelkamer moet kunnen parkeren. En ik denk dat dat gewoon niet goed is. Wat wel duidelijk is, dat er een opschuivend effect elke keer is. Er wordt een maatregel genomen in de ene wijk... en dan verschuift het probleem naar de andere wijk. Dus laten we nou eens een keer een totaalplan maken voor Zandvoort... kijken van waar de problemen nu eigenlijk zijn... En heel duidelijk van wijk tot wijk de bewoners betrekken bij wat ze willen. En dan niet alleen eh, in het centrum, maar dat gaat dan over heel Zandvoort. Want er ontstaat ook een problematiek in Oud-Noord. En als daar een probleem wordt opgelost, ontstaat het probleem in Nieuw-Noord. Dus laten we ook die eh, wijken van Zandvoort heel nadrukkelijk bij het beleid betrekken. Meneer Elkobali, GroenLinks. Ja, eigenlijk eens met wat, wat uh, de heer Beringens naast me zegt. Um, daarbij denk ik ook nog eens dat het handig is... Um, dat er een eenduidig parkeerbeleid komt. Wat voor iedereen duidelijk is en vooral ook voor de bezoeker. En um, wat ik een beetje mis al al tijden in deze discussie... en dat is ook een probleem in de zomer en dat heeft ook zeker met het parkeren te maken... dat is het parkeren van fietsen op plekken waar dat niet hoort. Op het strand bijvoorbeeld. We hebben afgelopen zomer geloof ik nog het, het voorbeeld gehad... dat de boot van de KNMR gewoon werd ingebouwd door fietsen en scooters. En ik denk dat we daar ook serieus naar moeten kijken... En uh, zeker als we mensen wat fitter en vaker op de fiets- en zandvoort willen laten komen... moeten we daar ook echt over nadenken. Mevrouw van der Veld, u hebt het een en ander gehoord. Graag een reactie en daarna komen er nog twee reacties. Ja, dank u wel. Um, de heer Berendsen haalde inderdaad een aantal punten uit het rapport van de Rekenkamer. Maar het belangrijkste punt laat hij liggen en dat is namelijk het advies... om te kiezen voor de reguleringsvorm betaald parkeren. Ik vind het jammer dat u dat dan niet meeneemt, want dat is toch echt wel wat er uitgekomen is. Het biedt namelijk meer voordelen. Als je parkeert in een gebied waar je niet mag parkeren... krijg je een boete van 90 euro. En daar ook nog eens keer gezellig die 9 euro administratiekosten bovenop. Als je vergeet te betalen of je verdomd te betalen... dat kan natuurlijk ook, sommige mensen willen gewoon niet betalen voor parkeren... dan krijg je een lagere boete... Maar dat is niet het grootste verschil. Die boete gaat naar de gemeente. Iedere boete die uitgeschreven wordt voor mensen die verkeerd parkeren... oftewel een mulderfeit wordt dat genoemd... gaat in zijn totaliteit naar het Rijk. Met andere woorden, onze handhavers die wij betalen met z'n allen hier in Zandvoort... die schrijven bekeuringen uit en dat geld zien wij niets van. Maar dan ook geen cent... En daar zit een groot verschil in. En nou zeg ik niet dat dat doorslaggevend is. Absoluut niet. Maar het is wel een bijkomend feit dat je, als je dus overgaat naar belanghebbende parkeren... dat je dan moet realiseren dat handhaving te duur wordt. Vreselijk duur. Dank u wel, meneer Kuipers. Ik geloof van twee, twee seconden moet indrukken. Ik moet uh, u eerlijk zeggen, Zandvoort uh, wordt al jaren eigenlijk verscheurd door het uh, parkeerdossier. Um, en ik vind wel, en dat mogen we ook best wel tegen elkaar zeggen... Uh, de Rekenkamer die heeft wel een indicatie gegeven dat het plan van GBZ dat dat wel de goede kant op gaat. En men heeft ook in het rapport gezegd... Uh, Zandvoort draait wat dat betreft al heel lang om het probleem heen. Nou, dat kunnen wij volgens mij uh, met elkaar in deze zaal wel, wel uh, beamen. Uh, parkeren doet pijn. Uh, We zijn uh, met 16.000 inwoners te vergelijken... denk ik eerder met een stadswijk. En daar heb je over het algemeen ook niet 13, 14 verschillende parkeerregimes. We moeten in ieder geval heel serieus denken, kijken naar wat de Rekenkamer ons meegegeven heeft. En dat uh, een systeem waarbij betaald parkeren met ontheffingen de basis is dat dat een richting is die we goed moeten laten uitzoeken. En we moeten laten uitzoeken of we dan ook nog steeds op, op deelwijkniveau... weer apart mensen er wat van moeten laten vinden. We zijn een badplaats, we hebben een toeristenstroom hier. Dat zit elkaar af en toe in de weg. Maar ik vind in ieder geval uh, dat de richting die de Rekenkamer heeft aangegeven... en dat ligt dicht in de buurt van wat het GBZ uh, destijds gezegd heeft... dat we dat een serieuze kans moeten geven. Mevrouw Bouwenk weer. Ja. Even de knop indrukken. Uh, je hebt te maken, als het mooi weer is... met veel meer mensen die aan de stand willen liggen... dan je de, de, de auto's kunt herbergen in de buurt. Um, je kunt het vergelijken met de situatie als in Amsterdam. Iedereen wil in de binnenstad uit... maar je wilt toch niet dat ze allemaal een auto meenemen? En, en steden lossen dat op. En ik denk dat dat misschien een aardig model voor hier ook is... om een, buiten uh, de woongebieden... Uh, een goedkoopste is een plaats aan te wijzen. Dan hoef je alleen maar te bestraten. En als je zegt, maar dat is een grote plaats. Ga liever stapelen. Dan moet je maar gestapeld iets, iets verzinnen. Eh, maar eh, dat de mensen daar hun auto's kwijt kunnen. wellicht dat je een bus moet laten rijden. Dat eh, gebeurt in steden ook. En, eh, en als je nou over een plaats nadenkt. Zet dat in de, in de lengte richting van je, je belangrijkste winkelstraat. Want met mooi weer gaan mensen lopen. Dank dat u wel. Was, mevrouw Koper. PvdA. Ja, om aan te sluiten op de, de vorige spreekster. Uh, als het gaat om de problematiek die wij zomers hebben... dan moet je ook kijken naar hele goede oplossingen in je omgeving. En als je bijvoorbeeld de binnenstad van Leiden wil bezoeken... dan is daar aan de rand een plek... en word je via een soort hop-on, hop-off systeem... Word je naar het dorp gebracht... In ons geval naar het boulevard gebracht als je naar strand wil en dergelijke. En dat zou een hele goede win-win situatie zijn. Je verleidt toeristisch parkeren bijvoorbeeld naar de zuid. En je zorgt dat de bezoekers in je centrum en de boulevard aanwezig is. Dat zou ik een hele goede oplossing vinden en een gedachte om mee te nemen. Mooi, de eerste oplossing is er al voor het parkeren. Meneer Peters, Amsterdam en Zee. Uh, ja, die oplossing van, van mevrouw Van Kwier, die ken ik wel. Dat hebben ze in het Amst Amsterdam inderdaad. Maar uh, dan zou je in voor al een busje bij het station kunnen zetten. En je zou uh, haltes kunnen laten doen bij elke, uh, elke afgang naar het strand. En dan bestrijkt hij het hele strand. En ook uh, kan hij langs de parkeergelegenheden rijden, waar dan de mensen in kunnen stappen. Maar dat is al een heel oud plan van mij. We zijn uh, nu aan het rondrijden met bussen, meneer Kuipers. Nou, wat ik echt een beetje het gevaar vind, en dat gebeurt ook nu, is dat wij in de politiek altijd denken dat we overal verstand van hebben. Dan gaan we allemaal oplossingen bedenken. Uh, parkeren is echt maatwerk. Iedere stad heeft eigenlijk een ander soort systeem. Omdat iedere stad en ieder gebied anders functioneert. En wat ik echt heel belangrijk vind, is dat de Rekenkamer heeft ons wel echt een, uh, een indicatie gegeven om eens een keer fundamenteel anders te gaan kijken. En dat is wat ik net ook bedoelde te zeggen met laten we dat nou een serieuze kans geven om een keer anders te kijken. En weg van alle uh, overigens goed bedoelde ideeën van iedereen. Maar daardoor hebben we ook zo'n versnipperd systeem nu, omdat we destijds allemaal kleine stukjes op die manier hebben uh, veranderd. En laten we nou eens een keer gewoon met een externe partij die er ook echt verstand van heeft kijken, wat zou nou het beste regime voor Zandvoort zijn? 16.000 inwoners is niet een gigantisch uh, gebied. Daar moeten we toch een oplossing voor kunnen bedenken. En laten we dan ook openstaan voor andere oplossingen, waaronder de oplossing zoals GBZ die uh, destijds heeft aangedragen. Goed, als laatste, mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, zolang er wijken zijn waar geen regime is... zal daar gewoon die overlast blijven. Uh, zoals u weet uh, rijd ik aardig wat rond met een auto. Dat, dat doe ik nou eenmaal. En dan rijd ik langs de boulevard en dan zie ik dat ik die auto daar wel... nou, pak een beet, 80, 90, 150 keer kwijt kan. Dan kom ik in mijn eigen wijk. En u raadt het al, daar kan ik hem niet kwijt. En dat komt omdat daar toeristen staan verblijfstoeristen. Daar staan mensen met een tweede auto van bijvoorbeeld bungalowpark, van bijvoorbeeld de strandhuisjes. In mijn eigen wijk, en ik zeg niet dat ik het daarom wil, maar in mijn eigen wijk word ik geconfronteerd met heel veel witte kentekenplaten. Dat betekent dat dat geen Nederlanders zijn. Dat weten we zeker. Die andere kan ik niet bepalen. Ik kijk af en toe aan tegen auto's die drie weken lang geparkeerd staan. Die nota bene door uh, hoteliers daar naartoe geleid worden. Vandaar kunt u gratis parkeren. Dat gratis parkeren, dat is hetgene waar de mensen de overlast van ervaren. Allerlaatste reactie in twee zinnen, meneer Berendsen. Uh, ik zal het proberen. Uh, er wordt al even gesproken hier naar, naar oplossingen. Uh, er wordt al heel duidelijk verwezen naar het uh, goudappel en koffing uh, rapport. Wat ik nog mis in deze hele discussie is eigenlijk dat er zijn zoveel moderne elektronische middelen waar, uh, waar we eigenlijk geen weet van hebben. En waar we denk ik in het hele onderzoek nog eens even heel nadrukkelijk naar moeten kijken van wat we daarvan in zouden kunnen zetten om het parkeren toch nog beter te reguleren hier in Zandvoort. Dank u wel. Dan gaan we weer een klein stukje muziek doen en dan gaan we naar de derde stelling. God. muziekje deze keer. Dames en heren, publiek. Ping. We gaan door naar de derde stelling. Joop. die derde stelling die vonden wij in het partijprogramma van Amsterdam Zee. En die stelt, de stelling is Amsterdam Zee als deelraad is financieel aantrekkelijker dan Zandvoort Beach voor Amsterdam. Meneer Peters. Uh, ik, nou ja goed, uh, het feit dat dat genoemd wordt uh, is al duidelijk wat ik daarmee bedoel. Het is uh, financieel aantrekkelijker in alle opzichten wat je maar kan bedenken. Economisch, uh, het, uh, het VVV, in alle opzichten. Als je Amsterdam bent, dan ben je al wereldberoemd. Je, je, uh, um, je hebt eigenlijk alles wat je hartje begeert. Als je, uh, uh, als je naar de uh, circuit kijkt... dan heb je uh, uh, meer zeggenschap als je Amsterdammer Zee bent. Uh, het, is, het is gewoon in alle opzichten beter naar Amsterdam te kijken... als naar Haarlem. Al, al, is het, al, is het, uh, al is het alleen maar voor de beroemdheid van de stad Amsterdam. Dank u wel, meneer Hendriksen, VVD. Ja, dank u wel. Ja, Amsterdam is een veel duurdere gemeente dan Zandvoort. De belastingen zijn hoger, mensen betalen erfpacht, parkeerbelastingen zijn hoger. Het aantal ambtenaren per inwoner is hoger. Dus de gemeente is minder efficiënt en minder daadkrachtig dan de gemeente Zandvoort nu is. Maar bovendien geldt voor de VVD, of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt, dat maakt niet zo heel veel uit. Of we nou fuseren met Haarlem of met Amsterdam, we verliezen onze zelfstandigheid. En daarom staat de VVD voor een zelfstandig Zandvoort, wat... Oh, sorry. Daarom staat de VVD voor zelfstandig Sandvoort. Dat blijkt ook uit ons partijprogramma. Onze verkiezingsslogan is Zandvoort moet zandvoort blijven. En, wat, en dan maakt het niet uit of je nou je zelfstandigheid verliest aan Haarlem of dat je die verliest aan Amsterdam. Een reactie van meneer Peters? Nou, dit... Nou ja, goed... Uh of je door de hond gebeten of door de kat. Het maakt wel degelijk verschil uit. Als je Amsterdam bent, dan ga je mee in de publiciteit van Amsterdam. Dan heb je alle voordelen van Amsterdam van de, de toeristen. En als je in onderdeel bent van Haarlem... Dan moet je eerst uitleggen waar Haarlem ligt en daarna kan je nog een keer uitleggen waar Zandvoort ligt. En het is niet zo dat je kan kiezen zelfstandig te blijven. Want de Nederlandse staat wil helemaal geen gemeentes meer voor 16.000 inwoners. Dat moet allemaal schaalvergroot worden. En dan kan je altijd nog beter voor Amsterdam kiezen als voor Haarlem. Meneer Paarm, Sociaal antwoord. Nou, ik ben uh, helemaal niet eens met je stelling. Eerst uh, had meneer Peters over het circuit dat het allemaal beter zou zijn. Nou, het is een, een particulier die het circuit heeft, dus uh, dat valt er al buiten. Ik denk niet dat uh, uh, een gemeente een particulier mag uh, ondersteunen financieel. Dus wat dat betreft, heb je daar een Zandvoort blijft gewoon gemeente Zandvoort. En of de ambtenaren nou in Haarlem zitten of niet. Gemeente Zandvoort blijft gewoon gemeente Zandvoort. En uh, uh, Amsterdam biedt, daar word ik ook al misbruik van. Dus laat staan, uh, laat staan als we straks uh, Zandvoort aan zee eten. Dank u wel. Meneer Alkabali, GroenLinks En daarna uh, meneer Kuipers. Ja, het is volgens mij heel simpel. We wonen in Zandvoort. Ik woon al 25 jaar nu in Zandvoort. En um, het is wel weer leuk dat, dat het argument fi financiën erbij wordt gehaald. Maar we moeten ook een keertje gaan nadenken over het argument in deze discussie. En dat is gewoon het argument van wat willen de inwoners? Vinden die dat het Zandvoort moet zijn of willen die dat het Amsterdam moet zijn? En ik weet uit enige discussies dat mensen liever gewoon in zand verblijven wonen... dan dat ze opeens in Amsterdam gaan wonen. En ik mis dat toch al, ja, toch weer in deze discussie. Het gaat toch weer om het geld, in, in deze stelling. Dus ik, ik denk dat het gaat om, om de mensen die hier wonen elke dag. En niet om het geld. Meneer Kuipers. Ja, meneer Peters die doet het voorkomen alsof wanneer Zandvoort onderdeel van Amsterdam zou worden we van een en vlinder zouden veranderen. Maar wij zijn in Zandvoort al een hele mooie vlinder. En ik denk dat de identiteit van Zandvoort ons, uh, ons allemaal heel veel waard is. Uh, dat is nou precies de reden geweest dat we de afgelopen jaren hebben gezegd. Omdat we zo graag bestuurlijk zelfstandig willen blijven. Omdat een badplaats dat verdient. Dat we uh, vonden dat we toch moesten kijken naar een partner om mee te gaan samenwerken. Dat is uiteindelijk Haarlem geworden. Amtelijk. Het is ontzettend belangrijk om dat te onthouden. Niet bestuurlijk, ambtelijk. We hebben hier een college. We hebben hier onze eigen gemeenteraad. Maar we laten ons inderdaad ondersteunen door Haarlem. Daar is financiën nooit een discussie bij geweest. Dus het argument van de heer Peters... financiën, dat is ook prachtig en veel beter samen met Amsterdam. Ik ben het met meneer Hendricks eens. Amsterdam is geen koploper, maar het is ook helemaal niet nodig. Want we hebben de financiën de afgelopen jaren op orde gekregen... En ik denk dat we eerst maar eens gewoon moeten zorgen met elkaar... dat we die ambtelijke samenwerking met Haarlem... dat we die goed laten functioneren en dat we er ook voordeel van hebben... zodat Zandvoort nog tot in de lengte van dagen een zelfstandig bestuurlijke gemeente kan blijven... waar wij zelf de baas zijn. Meneer Deen. Ja, dank u wel. Nou, um, om te beginnen... Uh, de PV is het niet, uh, niet eens met die stelling. Uh, wij houden van de Zandvoortse identiteit, normen en waarden... Uh, daarnaast uh, schetst de heer Kuipers wel een mooi verhaal over de ambtelijke samenwerking. Maar ja, als je eenmaal een stapje zet, ja, dan is de volgende stap ook gauw gemaakt. En uh, ook daar zijn wij dus fel tegen. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Dank u wel. Meneer Hendricks. Ja, dank u wel. Um, inderdaad, Zandvoort heeft een college en Zandvoort heeft een gemeenteraad. Maar je merkt nu al, en we zijn uh, sinds januari geverseerd, dat we op heel veel terreinen al... dat er is op steeds meer uh, punten we onze zelfstandigheid verliezen. Het gemeenteraad staat leeg. Inwoners worden gemaild vanaf een Ed Haarlem-mailadres. Telefoonnummers van ambtenaren werken niet meer. De rommel die op straat wordt minder snel opgepakt... omdat gewoon de ambtenaar niet meer door het dorp fietst. Dus je merkt op dit soort punten al dat het enorm tegenvalt... dat er een volgend college en een volgende raad... de keihard bovenop moet zitten om die zelfstandigheid van Zandvoort te uh, behouden. Maar dan toch als reactie op wat de heer Peters zegt... Die, die samenwerking met toerisme met Amsterdam... hartstikke voor. En de samenwerking die we hier hadden... met het sociale domein met de gemeente Haarlem... hartstikke voor. Zandvoort is te klein... om hier in het gemeentehuis alles zelf te regelen. Dus we moeten samenwerking zoeken... inderdaad met andere partners. Maar inderdaad... partners in meervoud. Dus laten we inderdaad... met Amsterdam samenwerken op het gebied van toerisme. Laten we samenwerken met Bloemendaal en Heemsteden... op andere terreinen. En laten we zorgen dat we op die manier... hier in huis de regie houden. En daardoor... onze zelfstandigheid kunnen behouden. Mevrouw Koper. Om aan te haken op meneer Hendricks op het laatste. Volgens mij hebben we nu dat best of both worlds wat u, wat u net zegt. En daar gaat het ook om. Volgens mij moet je zoeken naar een oplossing die de beste dienstverlening voor je inwoners is. En dat betekent dat je het niet moet fuseren. Dus er is gezocht voor een ambtelijke fusie. En, en het gaat om de ondersteuning. Wij kunnen niet ontkennen dat we problematiek hebben in de zomer. En dat moeten we ook goed ondersteund opgelost krijgen. En volgens mij hebben we nu een, een prachtig middel gekozen om dat eerst maar eens uit te rollen en uit te werken. Maar we moeten wel heel goed opletten. Qua toerisme en marketing hebben we de MRA om samen mee te werken. En ambtelijke ondersteuning komt uit Haarlem. En ten derde moeten we een heel krachtig bestuur hier in Zandvoort hebben. En dat vereist van onszelf, van als gemeenteraad en college... om goed beleid te maken met elkaar en daar bovenop te zitten. Duidelijk. Meneer Bluis, financieel? Ja, financieel. Nou ja, financieel is natuurlijk Amsterdam denk ik een ramp voor ons. Maar uh, daarom zijn we ook gewoon een zelfstandige gemeente gebleven. Hebben we onze eigen budgetten. Zijn we amper gaan fuseren met Haarlem. En het is aan een bestuur en aan een gemeenteraad om zijn eigen kracht te tonen. En dat doen we. We blijven zaterdag aan zee. We zetten in op samenwerken, op netwerken, om met name inderdaad als we het over toerisme hebben... op Amsterdam te schalen. En laten we lekker ambtelijk samenwerken. En degene die daar nu geen vertrouwen in hebben... en als die dan in het volgende college eraan werken... dat ze er wel vertrouwen in krijgen. En het is doen, daadkracht zelf tonen en het goed regelen. Want er zit voldoende uh, capaciteit, kwaliteit in het totale apparaat. En het opsplitsen van het apparaat, een beetje bij Bloemendaal, een beetje bij Heemsteen... een beetje bij Haarlem en bij Amsterdam, dat leidt tot niets. Dat leidt echt tot chaos. Goed, eerst uh, meneer Paap, daarna meneer Berendsen. Ja, voor, uh, nog even terugkomend uh, op Martijn, meneer Hendricks van de VVD. Um, in die tijd, uh, toen uh, de amtelijke fusie in feit werd heb ik als Sociaal Zandvoort een amendement gemaakt dat we zouden evalueren het tweede en het vierde jaar. Dus mocht nou blijken dat het helemaal nou niks is, hè, na het vierde jaar, want het tweede jaar is een, de eerste twee jaar is een leerproces, dan ga je kijken naar nou, hoe loopt alles. En als het in het vierde jaar nou helemaal gewoon tien keer niks is, kun je altijd besluiten als raad om te zeggen van, nou weet je wat, het helpt allemaal niet, het is een zootje, we gaan gewoon terug weer naar ons eigen ambtenarenapparaat. Dat wou ik even zeggen. Goed, meneer Berendsen en daarna mevrouw Van der Veld. u ja, wel. Ik moet u eerlijk zeggen, ik gruw van deze stelling. Er is ook geen enkele feitelijke onderbouwing dat deze stelling... dat het voor een woord aantrekkelijker zou zijn... Financieel opzicht, in financieel opzicht om bij Amsterdam te horen. Die is er niet en die komt er volgens mij ook nooit. Wat duidelijk is dat we zullen moeten samenwerken. Als kleine gemeente eh, worden we te veel belast met allerlei taken van de centrale overheid die we hier als gemeente op moeten lossen. En dat kan gewoon niet met een kleine gemeente. Dus we zullen samenwerking moeten zoeken. En dat kan aan de ene kant kan dat gewoon ambtelijk ten aanzien van sociaal domein en allerlei andere eh, zaken. En dat kan natuurlijk ook heel goed met Amsterdam als we praten over toerisme. En ook met Haarlem. En ook met de Keukenhof en met Schiphol en met uh, de Zaanse Schans en, en noem maar op, alles. Uh, daar gaat het tenslotte om. En uh, laten we in godsnaam Zandvoort Zandvoort aan zee blijven noemen. En laten we met z'n allen ervoor zorgen dat Zandvoort zelfstandig blijft. Dat kan heel goed. En laten we nou eens ophouden met weer terug te piepen... naar zeg maar, een beslissing die er genomen is. Laten we nou eens in de komende periode er met elkaar voor zorgen... dat die ambtelijke samenwerking met Haarlem gewoon goed gaat werken. Laten we kritisch zijn of wat er fout gaat. En laten we kijken of we daar met elkaar de komende periode aan kunnen werken... dat dat beter gaat. Kijken naar de toekomst voor Zandvoort is volgens mij veel beter als terugkijken... van wat er misschien ooit eens een keer verkeerd is gegaan. Laten we dat nou eens een keer meenemen... als standpunt voor de komende vier jaar. Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, allereerst uh, op de stelling over my dead body. Dat zegt genoeg. Uh, ik denk dat een heleboel mensen dat ook gloeiend met me eens zullen zijn. Wonen in Zandvoort best wel veel mensen die ooit in Amsterdam uh, ter wereld zijn gekomen... en deze kant op gekomen, die hebben dat niet van niks gedaan. Denk ik dan maar weer. En als je dan weer gedwongen wordt om je in ene weer inwoner van, van Amsterdam te noemen... dan, uh, de, ja, dat lijkt me een raar, een raar gevolg ervan. Ik, ik wil dus never nooit inwoner van Amsterdam meer zijn. Ik ben daar inderdaad geboren en ben blij dat ik daar weg ben. Dat ten eerste. En uh, ik, ik voel mij zandvoorter. En ik zo wil ik me ook blijven voelen. En niet Amsterdammer aan zee. En daarbij uh, de financiën... Ja, sorry, maar uh, ik geloof dat wij er zelfs veel beter voor staan... dan dat het Amsterdam ervoor staat, financieel gezien. Dus ik geloof niet dat wij daar uh, beter van worden in financiële zin. En wanneer je op zo'n afstand gaat besturen... En wij dus echt verwoorden tot een deelraad op zo'n afstand, geloof ik niet dat je daar uh, je, je inwoners goed meedoet, goed aandoet. Dus uh, nee. Meneer Kuipers als laatste en daarna meneer Peters als algemene reactie. Nou. Uh, wat ik belangrijk vind te zeggen is, uh, er zitten hier mensen in de zaal. Uh, er zijn 17 raadsleden die willen de komende periode natuurlijk samen uh, met elkaar een hoop besluiten genemen. In de afgelopen periode hebben 17 anderen dat gedaan en die hebben ook echt verantwoordelijkheid genomen. Want het besluit om een ambtelijke samenwerking met Haarlem aan te gaan, dat is niet een makkelijke geweest. Uh, het heeft een hoop discussie opgeleverd, maar we hebben ook echt wel met elkaar wat huiswerk gedaan. We hebben het niet het luxe gedaan. We scoorden in een bestuurskrachtenonderzoek, en dat is een onderzoek naar hoe doet de gemeente haar werk, op een schaal van vijf, een 2. Als je dat vertaalt naar de schade die wij kennen van een 10... dan scoor je een 4. Dat is een dikke onvoldoende. We zaten zelfs zo dicht in de problemensfeer van factor 1... waar je bestuurlijk wordt heringedeeld... dat we tegen elkaar hebben gezegd, we moeten nu wat doen. We hebben gekeken of we dat met de buurgemeente konden doen, die wilden dat niet. Er werd ook gezegd uh, in het kader van het bestuurschafonderzoek, daar passen jullie slecht bij, want jullie zijn een stad in de, in de zomer uh, en in de, in de winter een dorp. En dat zijn vooral woondorpen, een hele ander type gemeente. Dus we hebben uiteindelijk gezegd, we moeten nu wat doen, want we willen er juist voorkomen dat we die zelfstandigheid kwijtraken. En dat is de reden dat we die ambtelijke samenwerking uh, hebben neergezet met elkaar. En ik hoop ook dat we de komende periode met elkaar de verantwoordelijkheid durven nemen om daar een succes van te maken. Want anders, en dan ben ik het met de heer Bluis eens, dan kan ik wel vertellen, dan wordt het chaos. We hebben Stelt ook onderzocht, stel dat we de organisatie zelf weer op niveau willen brengen, dan gingen de kosten fors omhoog, moest er een enorme ontslaggolf door de organisatie heen. We hebben met elkaar een andere keus gemaakt, geef het een kans, want het gaat Zandvoort wat mij betreft op termijn die zelfstandigheid laten behouden. En dat is belangrijk voor iedereen in Zandvoort. Meneer Kuipers, dank u wel. Meneer Peters, Amsterdam staat er financieel slechter voor als Zandvoort zegt, mevrouw Van der Veld. Reactie op alles wat u gehoord hebt? Nou ja, daar heb ik eigenlijk geen reactie op. Het enige wat ik wil zeggen, dat de afstand geen probleem moet zijn... want Hoek van Holland is ook onderdeel van Rotterdam... en paris is 120 kilometer van Parijs. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ik zeg alleen dat als je Amsterdam bent... dat je dan alle voordelen van Amsterdam meepikt wat betreft het toerisme. En, eh, maar dat iedereen tegen is, dat is duidelijk. Ik hoop alleen dat de kiezer iets anders bedenkt... Ik zie u weer lachen, meneer Hendricks. reactie, alstublieft. Nou, eigenlijk een reactie nog op een stukje terug. Uh, de heer Kuipers had het over het besluit dat we hebben genomen... en hoe zwaar dat besluit was. En daarom is het ook zo jammer dat er bij dat besluit... geen alternatieven zijn onderzocht. Want de heer, hij had het uh, inderdaad over die samenwerking met andere gemeenten. Dat is dus niet onderzocht. Dat is jaren geleden gezocht in een heel ander kader... in een heel andere situatie. Dat is voor deze fusie niet onderzocht. De mening van de Zandvoorts is niet gevraagd over zo'n belangrijk besluit... En inderdaad, laat ik het dan met hem eens zijn met, met hoe hij zijn betoog afsloot. We moeten hier een succes van maken. En een succes hiervan maken betekent niet doorgaan op de ingeslagen weg. Even een reactie van meneer Paap. En daarna meneer Kuipers als allerlaatste. Ja, even terugkomend op de heer Peters. Als ik naar Amsterdam wil, ga ik wel naar Amsterdam. Maar ik wil als echte Zandvoorde niet in Amsterdam wonen. Nou, dat was zo'n korte reactie. Meneer Kuipers en daarna meneer Bluis. Nou, ik wil een aantal partijen een uitnodiging doen. Uh, meneer Hendricks, u zei net, de mening van de Zandvoorts is niet gevraagd. Uh, wij zijn vanuit deze al jaren voor een bindend referendum. Ik heb meneer Deen ook iets horen zeggen over een, uh, een binnend referendum. Laten wij na de verkiezingen met elkaar de handen in de slaan... en ervoor zorgen dat er nu eindelijk eens een referendumverordening komt. Want uh, laten we eerlijk zijn, meneer Hendricks... Uh, u vond dat er een referendum moest komen... maar toen wij in het verleden aangaven... laat het referendum nou eens in een verordening worden vastgelegd... toen vond u dat helemaal niet nodig. We hebben nog één minuut. Meneer Peters. Nee. M Meneer ja, ja, ik, mijn, mijn mond valt open van de VVD. De VVD heeft hier voor acht jaar in de regering gezeten van Zandvoort. Is bepalend geweest, ook op het dossier ambtelijke samenwerking daarvoor. Toen is de weg ingeslagen met de samenwerking met al, allerlei andere gemeentes. Dat is toen niet gelukt. Er werd zelfs een intentieverklaring getekend. Dat was ook de wethouder van de VVD mee eens. En het is het gek dat men maar weer steeds terugkomt op, op die oude beslissingen die al genomen zijn. Ik denk dat de weg die we in hebben geslagen de enige weg is die we konden kiezen. We krijgen net een gezeintje dat we door kunnen gaan. Dus we gaan even naar meneer Kuipers. Die wilde nog wat zeggen. Meneer Meneer, Pe meneer, Nix, meneer Peters nou daar. Ja, en, meneer je Peters wil niet bij Amsterdam horen, maar wil je dan wel bij Haarlem horen? Ja. Meneer Paap. Ik hoor niet uh, bij Haarlem, ik hoor bij Zonverdansée. Nee, dat is duidelijk, maar... Laat ik zeggen, onze Nederlandse staat... die wil schaalvergroting hebben wat gemeent, geme, uh, betreft gemeentes. En een gemeente van 16.000 inwoners, die hebben geen toekomst. Dus daar moet je schaalvergroting voor zien te vinden. En die schaalvergroting kan je wat mij betreft beter bij Amsterdam zoeken... als bij Haarlem. Dank u wel. Meneer Deen. Soms heeft geen schaalbegroting nodig. Ja. Dan nu meneer Deen. Ja, ja perfect. Uh, nou, op twee momenten viel mijn mond even open. Ik vond het wel mooi van de heren tegenover mij. Uh, we moeten ook niet vergeten dat die ambtelijke samenwerking met Haarlem uiteindelijk is ontstaan. Uh, niet omdat het hier in Zandvoort allemaal zo lekker ging. Volgens mij uh, was het, waren de prestaties ver onder de maat. Uh, daar zijn hier twee wethouders die zitten tegenover mij die daar mede debet aan zijn. Zo wil ik het wel stellen. Maar wat ik nog mooier vind is dat... De wethouder van D66 hier pleit voor een bindend referendum. Ik, ja, ik ben daar heel blij mee. Überhaupt om uit uw mond het woord referendum te horen vind ik fantastisch. Dus ik kijk ook zeer uit naar die samenwerking. Dank u wel. Meneer Pluis. Ja, nee, maar de, de, dat wij daar debet aan zijn. Toen wij hier kwamen als wethouders, meneer Kuipers en ik en andere wethouders... toen to, troffen wij een, een organisatie in zware verwarring aan. Er werd, niet, werd onvoldoende gepresteerd. Financiën waren niet op orde. We wisten niet welke richting we op moesten gaan. We zijn begonnen met het sociale domein. We hebben dat nu verder ingevuld. Er ontstaat nu rust. En we kunnen bouwen aan de toekomst van Zandvoort. Er is wel degelijk veel veranderd. En ten aanzien van het reken. Tot zover het ritme van ZF.